is Nieuws van 8 uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Bij een busongeluk in het zuiden van Portugal zijn drie Nederlanders omgekomen en 26 gewond geraakt. In de bus zaten 34 Nederlandse toeristen die gisteravond later op het vliegveld van Faro waren aangekomen. Onder hen was één kind. Op de snelweg in de buurt van de stad Albuvera raakte de bus van de weg en gleed van een talud. Mogelijk was de chauffeur onwel geworden. Drie Nederlanders kwamen dus om het leven. De 26 gewonden zijn naar ziekenhuizen in Faro en Portimao gebracht. Een aantal van hen is er slecht aan toe. Elf gewonden hebben het ziekenhuis alweer verlaten. Bij een schietpartij in een kerk in de Amerikaanse staat South Carolina... zijn negen mensen om het leven gekomen. In de kerk in de stad Charleston komen vooral gelovigen... van een Afro-Amerikaanse gemeenschap. De politiechef spreekt van een gerichte daad tegen de zwarte gemeenschap. De dader zou een blanke man zijn van ongeveer 20 jaar. Hij is voortvluchtig. Het kabinet stuurt vandaag nog een brief naar de Tweede Kamer... met een uitleg over het uitgelekte belastingplan. Gisteravond was er overleg tussen coalitiepartijen, VVD en PVDA... en vijf oppositiepartijen. Na afloop waren de coalitiepartijen optimistisch. De oppositie wilde niets kwijt over het gesprek en de uitgelekte plannen. Die plannen leveren een werkend gezin... een gemiddeld belastingvoordeel van 800 euro per jaar op. In Haarlem zijn vannacht opnieuw twee auto's in vlammen opgegaan. Een van de auto's stond in de buurt van het huis van burgemeester Snijders. Die had extra beveiliging gekregen nadat zijn auto eerder deze week in brand was gestoken. Of er een verband is tussen die brand en de branden van vannacht is onduidelijk. Vermoedelijk zijn beide branden van vannacht aangestoken. Bij de tweede auto is een jerrycan gevonden. De Nederlandse voetbalvrouwen spelen op het WK in Canada in de achtste finales... tegen regerend wereldkampioen Japan... De wedstrijd wordt gespeeld in de nacht van dinsdag op woensdag. Gisteren was al duidelijk dat de Nederlandse vrouwen in de achtste finale stonden, maar toen was de tegenstander nog niet bekend. Het weer, geregeld zon en vooral in het noordoosten kans op een bui het wordt 14 graden in het noordwesten tot 19 in Limburg. Dit was het NOS. ZFM Verkeersupdate. U heeft een bril nodig. Waar gaat u dan naartoe? Ja, slingeroptiek.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 Zaterdag de 13 juni hier op uh, Zandvoort Hotel Hoogland. Goedemorgen, welkom bij Goedemorgen Zandvoort. We hebben weer vandaag een aantal uh, leuke en gezellige onderwerpen voor u om te bespreken. De komende twee uur hier op CFM, onze lokale omroep. Ja, goedemorgen. Mij, uh, ja, goedemorgen, Ben Zonderveld. Leuk ja, dat je er bent. Rob goedemorgen. Ja, heel gezellig. Tegenover mij zit inmiddels al Esther, maar daar gaan we het straks over hebben. Uh, want die is van theaterschool Het Nest, het eerste onderwerp. Het tweede onderwerp is de tennisclub Zandvoort, want die zijn kampioen geworden. En daarna praten we met Ivo Lemmers over culinaire Zandvoort. Ja, dat is alweer over twee weken. Dat wordt een uh, groot festijn. Ook een heel druk weekend trouwens. Dus. Ja, want Is dat dan ook niet uh, Italia? Italia, Zandvoort is er ook. Ja. Dat schijnt wel redelijk druk te worden. Ja, in de tweede uur van dit programma hebben we dan het wereldkampioenschap Haringhappen. Daar komt Patrick Berg in ieder geval met nog een aantal collega's vertellen wat we allemaal gaan willen laten gebeuren. Dan hebben we nog een gesprek met Kees Mettes van het CDA over de... De samenwerking met de gemeente Haarlem. En het laatste onderwerp vandaag is uh, Isabel Albers. Die gaat praten over de stand van zaken van de OBZ. Ja, prima. Eh, prima programma. Uh, nog even roepen wie het allemaal meedoet vandaag. Uh, Daniel Leffers met een heel team van Techneuten. De, de redactie is gedaan door Yvonne Roosendaal, uh, Gert van Kuik en Rob Petersen. Gert van Kuik doet ook nog de koffie en de water, dus kom allemaal hier koffie drinken, zou ik zeggen. Ja. Nou, wat het lekker druk. Ja. Ja. Uh, Esther, mag ik jou uitnodigen? Ja, altijd. Zing eens een stukje. Um, ik ga een klein stukje zingen van een liedje die wij in de voorstelling doen. Uh, dat is een liedje dat heet uh, Icy Fire van Ed Sheeran. Oh. oh, misty eye of the mountain below, keep careful watch of my sister's souls. And should the sky be filled with fire and smoke, keep watching over our family. <clears throat> Uh, verder interviews hebben we dan niet nodig. We weten nu nee, alles over het, uh, uh, over het Nest. Klinkt beter dan het origineel in ieder geval. Heel mooi. Dank, dank u wel. U. Dank u. wel. Hey, geweldig. Esther, uh, jij bent van theaterschool Het Nest. Klopt. Um, ik heb gisteren op, uh, op de website gekeken. En er is van alles te doen bij Het Nest. Jazeker. Um, uh, uh, zang, dans, uh, toneel. Ja. Uh, hoe lang bestaan jullie al in Zandvoort? Dit is nu het einde van ons vierde seizoen. Dus volgend jaar hebben we jubileum, dus dat is ook ja. wel weer spannend. Komt er dan een jubileumvoorstelling? Vast wel. Ja. ja. Nee. Um, ik zag ook leeftijdsgroepen. Ja. En uh, jullie beginnen nogal uh, vroeg. Vanaf vier jaar hebben wij inderdaad al lessen. En wat, wat, wat doen die, uh, die kinderen, mag ik nog wel zeggen dan? Ja die, ja, ja, die kleintjes die krijgen een combinatie van zang, dans en, uh, uh, en acteerles. En dat is gewoon een, ja, gewoon een hele leuke speelse les. Waarin ze ook wel, echt, uh, uh, uh, ook wel echt al technische dingen leren. Maar vooral is het heel erg leuk. En het is lekker afwisselend. Omdat we dus alle drie de vakken door elkaar krijgen. Uh, het, het is een les van een uurtje. En die is meestal zo voorbij. Mm -hmm. ja, kinderen is heel onbevangen. Hè, wat dat ja, dat, dat is gaat, geweldig. Het is heel wat anders dan als je twaalf jaar... Het, ja, ja. Moet leren. Ja, ja, omdat als die, als die kleintjes een opdracht krijgen... Dan, dan, dan, dan gaan ze er meteen helemaal vol voor. En dan, en dan, he, dan hebben ze nog, nog vrij weinig chienne om te denken... nou, misschien doe ik wel gek. Dat, uh, dat hebben ze nog helemaal niet. Dus dat is ontzettend leuk om die helemaal, helemaal vrij te zien spelen, dansen en zingen. Ja, ontzettend leuk. Merk je dat bij ouderen dan wel? Dat die vinden dat ze gek moeten doen? Nou ja, zeker wel. Enige chienne omdat die iets, iets moet doen? Soms wel, ja. Het is dan ook echt wel dat ze, dat ze daar dan soms eventjes overheen geholpen moeten worden. En dat ze um, ja, en dat, ze dat dan, dan, dan toch wel spannend vinden. Of dan bang zijn dat het, dat het nog niet helemaal goed is. En uh, nou ja, dat is ook iets waar we in de, in, de, in de eerste paar lessen ook altijd heel intensief mee bezig zijn. Om een soort veiligheid in de, in de groep te scheppen. En om er gewoon voor te zorgen dat, uh, dat, dat, dat iedereen ja, zich helemaal vrij voelt. Om zich dus juist goed te kunnen laten gaan. Nou... Uh... Jullie hebben een heel breed uh, palet van uh, zang, dans enzovoort. Ja. Leidt dat allemaal naar een uh, supervoorstelling, Of zijn het losse voorstellingen? Of doen jullie geen voorstellingen? Nou, ieder jaar is het, is het weer iets helemaal anders. Maar ieder jaar hebben we hoe dan ook voor uh, alle leerlingen een uh, voorstelling. En dit jaar hebben we zelfs een voorstelling waarin alle leerlingen samen zijn. En dat hebben we okay. dus nu echt helemaal voor het eerst. Dat is alle leerlingen samen in één voorstelling zitten. En uh, uh, dat die dus ook alles door elkaar doen. Alle groepen ook door elkaar. En... Uh, dat is, dat, is, dat is wel heel erg spannend, maar uh, wij denken dat het uh, echt een hele gave ja. voorstelling is geworden. Uh, met, met hoeveel deelnemers moet ik dan uh, indenken? Uiteindelijk zitten er nu in de voorstelling uh, 41 kinderen. Specieel dat is best nou, wel, wel veel. Dat is best wel veel. Allemaal uh, in de krocht. Dat ik net vragen, dat gaat allemaal naar de krocht? Ja, dus dat is proppen. Nou, daar kunnen de 41 plus 250 uh, gasten kunnen er wel in, toch? Nou, jawel, maar het is, het, is, het is vooral proppen achter de schermen. Oh ja, ja, ja. En onze opstelling is ook anders... omdat we nu voor een deel spelen op de vloer... en voor een deel spelen op het podium zelf. Dus nu Zo, hebben dus we je maar... Een stukje voor het... Het podium nodig? Ja, het is, het, is, het is eigenlijk een soort van thee. Dus dan, uh, dan mm -hmm. heb je het podium en dan is er, is er nog een soort groot langwerpig gedeelte midden in de zaal okay. waar de leerlingen spelen. Dus dan hebben we maar 85 plaatsen. Om te kijken? Ja. Dat is voor het dringen. Zeker? Voor de ouders, zeker. Ja, ja. Dus Ik kan de... me voorstellen dat alle ouders wel, uh, uh, wel staan te dringen. Van in alle ouders komen altijd kijken. In heel ja. veel opa's en oma's, broertjes, zusjes. En uh, dit jaar ook best wel veel vriendjes en vriendinnetjes. Dat is ook echt heel erg leuk. Maar... Is wel een heel bijzondere voorstelling. Met 40 mensen dat is best wel heel fijn. Ja. Ja. ja, en het is ook best wel een ingewikkeld verhaal. Het is niet dat er één soort van boef is... en dat we het op moeten lossen... en dat, en dat dan aan het eind alles mm -hmm. op, uh, opgelost is. Het is een beetje een wat, uh, een wat abstracter verhaal... Uh, ja, soms een beetje surrealistisch, maar Mag wel spannend. Mag je daar iets spannend. over vertellen over het verhaal? Ja, ik kan een tipje van de sluier lichten. Uh, het, uh, het verhaal gaat erover dat, uh, uh, dat, uh, dat, dat, dat er een wereld is waarin uh, er geen volwassenen meer zijn. Die zijn uitgestorven. Dat, uh, dat is gewoon, uh, gewoon klaar. Uh, en dat klinkt in de eerste instantie heel erg leuk. Omdat je dan denkt, dan mag iedereen gewoon lekker doen wat hij wil. Want dan heb je niet dat, dat gezeur van die volwassenen. Uh, maar eigenlijk levert het vrij veel problemen op. Omdat al die kinderen dan zelf voor alles moeten zorgen. Die moeten zelf zorgen voor een soort structuur in een, in een maatschappij. En die, en die moeten nou ja, zelf zorgen voor, voor woonruimte. Voor, voor, uh, voor alles. Heel ingewikkeld. Ja, en, uh, en dat heeft er ook... Toe dat, dat er uh, eigenlijk juist een heel groot klassenverschil is. En dat, uh, uh, uh, en, dat het, en dat het eigenlijk best wel, best wel een uh, soort naar geestige wereld uh, is geworden. En uh, om dat op te vrolijken is er een eindspel. En dus dat, uh, uh, dat eindspel, dat, dat is ook het titel van onze voorstelling. En daarin nou ja, uh, uh, zorgen ze eigenlijk voor een stukje vertier voor de mensen... Uh, om, uh, om het leven leuk te houden. Alleen dat eindspel loopt een beetje uit de hand. Oh. Nou, nee. daar ja. gaan we er verder niet op in, dus, uh... dus we moeten maar uh, zelf gaan precies, kijken. Precies, precies. Um, maar ja, even, wacht ik toch wel drie voorstellingen onderhand als je dat... Uh... Klopt, ja. Wij hebben vandaag toch? om drie uur een voorstelling, om half acht hebben we een voorstelling... en morgenmiddag om drie uur ook. Dus, uh, en die zijn nagenoeg uitverkocht, maar... Oh. Uh, wij vinden het leuk uh, om per voorstelling nog twee kaartjes weg te geven voor de luisteraars van ZFM. Uh -huh. ah, en hoe wil je dat en doen? En hoe gaan we die weggeven? Ja. Nou ja, dat uh, wou ik eigenlijk met jullie overleggen wat het makkelijkst is. <laughs> uh, ja, we zitten hier in het Haal tot 12 uur. Ja. Oké. Okay. Dus ja, de eerste beste die binnenkomt en die zegt ik wil een kaartje. Ik zou graag ja, komen in, uh, in, uh, in de krocht. Doen we dat? Zullen we het zo doen? Ja, zeker. Dan leggen we de kaartjes hier neer en uh, rennen, dames en heren. Dus uh, uh, hij, zij of jullie die uh, heel graag naar het nest de voorstelling willen komen kijken. Ja. Uh, er liggen hier twee kaartjes. En degene die zich het eerste meldt, die gaat naar de voorstelling. Hartstikke ja. leuk, doen ja. we zij dat. Uh, ja. um, wat ik me ook nog een beetje afvraag is zang, uh, dans en muziek. Hè? Dat moet ik van alle groepen in die ene uh, voorstelling. Ja, klopt. Um, oefen je dat eerst apart en daarna samen? Uh, ja, want iedere, uh, iedere klas die heeft dus uh, uh, losse lessen. En dus uh, alle... Alle scènes en alle liedjes die hebben we verdeeld over de klasse. En dus dat oefenen we dan ook los van elkaar. En af en toe oefenen we dat samen. En dan hebben we soms een aangepaste dag. Dat we echt van tien van tot zes heel intensief gaan oefenen met alles achter elkaar. En dat de kinderen ook met elkaar kunnen spelen die niet bij elkaar in de groep zitten. Uh, maar eigenlijk is het, uh, hebben ze gisteravond pas voor het eerst echt oh. de hele, hele voorstelling uh, uh, achter elkaar kunnen spelen. Omdat we natuurlijk al die uh, verschillende groepen hebben. Ja, dus gisteravond, is het niet erg uh, ingewikkeld met muziek dan, als je zo verschillende groepen hebt? Nou ja, ja, ook wel. Het is, het, is, uh, het is, eigenlijk voor alle vakken is het eigenlijk best ingewikkeld. <laughs> maar ja, dat is uh, wel een wij mooie uitdaging. Ja, ja, ja, precies. En daar, en daar hebben we zelf voor gekozen. Maar ja, als uh, als team zijn we echt uh, heel erg enthousiast over deze voorstelling. Is dit echt, uh, nou ja. Van de vier jaar uh, vinden wij zelf dat dit wel echt de gaafste Klopt. voorstelling is. Ja, ja, nou, dat is een uitdaging voor uh, het eerste Lustrum, natuurlijk. Daarom, die wat ja. van jullie gaat natuurlijk steeds hoger. Ja, absoluut. Dus het wordt steeds pittiger. Jullie de, de, zijn eigenlijk een beetje de kweekvijver, het nest. Ja. En je had het net ook over Hildering. Mm -hmm. Zie je mensen die dan ook bij Hildering gaan spelen? Of heeft Hildering zijn eigen kweekvijver? Ja, ik vind het heel erg moeilijk om te zeggen. Omdat, omdat, omdat ik het idee heb dat, dat, dat wij gewoon uh, uh, op, een, uh, op een andere manier werken. Mm -hmm. Omdat wij ook heel erg bezig zijn met ontwikkeling. En dat we uh, heel erg doelstellingen hebben per klas, per leerling. En dus dat we echt, uh, uh, ja, echt, een, echt, een, echt een soort uh, school zijn. School zijn ja. Ja. Dat is het verschil met Hildering. Ja, ik ja. denk het wel. Omdat het uh, ja, bij Hildering is het, is, het, is, het, is het volgens mij vooral heel veel spelplezier. En, uh, en, ja. dat, en, dat, en dat bieden wij natuurlijk ook. Maar uh, het is natuurlijk ook dat we er echt heel erg voor streven. Dat we echt een, echt een ontwikkeling doormaken school, ja. met alle leerlingen. Ja. ja, het is heel iets anders. Ja, maar zeker. Het, uh, het talent van Hildering, Zakaria loopt bij jullie rond. Ja, zeker. Als uh, ontwikkelaar van de school. Dus, Daarom. Uh, maar we hebben er ook voor geleerd. Dat scheelt natuurlijk ja, alleen. Ja, absoluut. Esther, ontzettend bedankt voor uw komst. Ja, geen dank. Uh, wij wachten af wie de kaartjes komt halen. En dan uh, wens ik jou uh, zeker drie keer heel erg veel plezier. En volgend jaar ook. Komt helemaal goed. En mag ik nog een klein oproepje doen? Natuurlijk ja. Want wij zijn namelijk nog op zoek naar een doktersjas. <laughs> voor, uh, oh. voor de voorstelling van vandaag. Een doktersjas? Ja, dus mocht er een uh, luisteraar zijn die een doktersjas heeft liggen in een kindermaat. Dan uh, zouden wij ontzettend blij zijn als uh, iemand uh, op zijn fietsen stapt naar de krocht. En die uh, naar ons toe komt brengen. En dan krijgt hij uiteraard ook okay, een kaartje. Kijk. Nou, helemaal geweldig. Okay. Een na de krocht, alstublieft. Ja, heel graag. Dank gaan voor je komst. Hartelijk bedankt. We gaan naar de muziek. Bedankt. Dat hoort bij kampioenen en die zitten tegenover ons. Tennisclub Stamford is kampioen na 64 jaar uit mijn hoofd gezicht. Kampioenschap binnengehaald. Tegenover mij Hans Smit en Dick Suik. Ja, allereerst natuurlijk gefeliciteerd. Een enorm resultaat voor de tennisclub. Maar eh, dit is natuurlijk het einde van, eh, van een seizoen en dan word je kampioen. Leg dat eens uit. Uh, denk. Wat, wat, wat, wat, wat moet je daar allemaal voor doen? Hoe, hoe, hoe begint dit? Nou, Allereerst spelen we natuurlijk in de allerhoogste klasse, dus ja. dat is al iets bijzonders. En daar speel je met uh, normaal gesproken acht ploegen. Dit jaar is het laatste moment eentje teruggetrokken, zijn met zeven. En je speelt een, een enkele competitie tegen elkaar binnen twee weken. En dat moet binnen een hele korte tijd, omdat de spelers die je aantrekt, of die voor de club spelen, die spelen internationaal tennis. Dus die ja. vinden uh, de wereldranglijst belangrijker dan een competitie. Want ze doen, de meesten doen het toch om wat geld bij elkaar te, te vergaren, om uh, daardoor te kunnen reizen. Want het is vaak net niet het allerhoogste. De top 100 spelers van de wereld die komen niet. Want die vragen ook veel te veel geld. Dus ik moet daar echt iets onder denken. Nou, dat, en dat gebeurt. En dan speel je in die korte periode speel je die wedstrijd af. De winnaar, de beste vier, gaan dan door voor de play-offs. En die zijn afgelopen weekend geweest. Ja, en die hebben we mogen winnen. Onverwachts. Dat is natuurlijk heel mooi. Uh, heel apart ook voor Zandvoort natuurlijk. Uh, even kijken naar Hans Smit. Dik zegt, dan, je trekt mensen aan die voor de club spelen. dan. Hè? Die zijn dus in eerste instantie niet verbonden aan de club? Nou, dat kan. Zo doen een aantal ploegen het. Wij proberen het iets anders te doen. Wij uh, proberen zoveel mogelijk met spelers uit de buurt. Uh, dat lukt niet met het hele team, maar uh, we hebben wel mensen die uh, uh, al acht, negen jaar aan de club verbonden zijn. En die vanaf een veertiende bij hun tennissen. En we merken ook dat uh, de andere spelers, speelsters... Die, uh, ja, die vertrekken niet zo snel bij Zandvoort. Dus uh, nee. het is niet zo dat we ieder jaar uh, vier nieuwe spelers hebben. Dat betekent dat je een aantal drijvende krachten moet hebben... in die vereniging die, die ook deze competitie uh, ondersteunen. Hè? Want dat wordt allemaal zo makkelijk gezegd. Je nodig wat mensen uit en gaan spelen. Maar zo, zo eenvoudig is dat niet, hè? Nee, het, het is, uh, je moet ook... Uh, ...sponsoren zoeken die het mogelijk maken dat je Eredivisie kan spelen. Dus dat is ieder jaar best wel weer een klus. En uh, uh, dat proberen we ook samen zo goed mogelijk uh, te doen. En gelukkig lukt het met uh, dit jaar uh, een wel heel mooi resultaat. Nou Elmaris, dat heel spannend is het dan ook. Hè? want uh, Uiteindelijk ja, het zijn we zeven ploegen, maar uiteindelijk nummer één. Dat is het enige wat telt. Een tweede plek is het dan niet. <tiedacht> Uh, nee, dat hebben we vorig jaar meegemaakt. Dat was uh, uh, toen uh, heel onverwacht dat we de laatste vier haalden en in de finale kwamen. Maar dat verliezen was, uh, was niet leuk. Uh, nee. Dit jaar weer de finale en gelukkig is het anders gegaan. Ja, verliezen vindt niemand leuk. Uh, er vallen mij drie dingen op in het verhaal. Um, je zegt ik moet spelers aantrekken die uh, ook uh, voor de wereldranglijst spelen. Nou, maar niet. hebben we het dan over amateurs of profs? Nee, het zijn allemaal profs. Het zijn allemaal profs? Ja. En wij hebben bij ons op de club zitten bijvoorbeeld drie jongens Griekspoor. En die spelen wat Hans al zei vanaf hun twaalfde jaar ongeveer al bij ons. En die zijn gebleven. Maar die jongens spelen fulltime tennis. Doen niks anders dan tennis. Ja. In, in principe zijn ze lid. Van, van de club? Ja, maar ze trainen ook bij ons. En uh, die laatste drie, die trainen al heel lang bij ons. En dus die leiden we op. Alleen wij kunnen niet mensen op stap. En we kunnen niet meerdere keren dan twee of drie keer per week met ze trainen. Dus we hebben nee, ook vaak een privé-trainer nog waar ze met dat, op stap zijn. dat begrijp ik, want dan ben je prof. En dat mag in die competitie. Ja, ja alleen maar prof zijn het. Want wat, wat Hans ook zegt, uh, andere clubs doen dat, die trekken lui aan. En die spelen dan voor de club, maar die zijn geen lid van de club. Klopt dat? Nee, dat klopt niet. Je moet lid zijn. Oké, okay, je moet wel lid zijn van de uh, ja, club. Ja, die competitie die, uh, begint meestal uh, zo rond 23 mei. En uh, alle clubs moeten voor 1 mei spelerslijsten inleveren. En dan moet je lid zijn van de club. Oké, okay, maar het gebeurt dus wel dat uh, iemand net als bij voetballen weggekocht wordt. Ja. Of aangetrokken worden door een andere club. Ja. Ik zou hier... Nou, wat ze dus... proberen is, uh, ze filmen toch Nederlanders. Dus uh, de bakker, of Hoede uh, Kaloen of echt de echte nee. Nederlandse Hazen, heeft gespeeld dit jaar bij een vereniging. En ook de topdames, zoals Bertens en zo, Leuk. spelen ook bij verenigingen. Ja, wat ze eigenlijk willen, elke vereniging, ze filmen ook Nederlanders. En ze redden ze dat niet, dan trekken ze buitenlanders aan. Ja. <coughs> Dus krijg je een gouden situatie dat het toch veelal om geld draait. Absoluut. Ja. Absoluut. En wat wij proberen is met een zo laag mogelijk budget. En dat lukt ons. Want volgens mij hebben wij ook nog een van de laagste budgetten van uh, al de verenigingen. Maar met, vooral met de teamgeest en met de spirit met elkaar. Wat je ook ziet in het tennis. Het zit zo individualistisch dat we ja. amper naar elkaar kijken. Nou bij ons zit het hele team gewoon op de banken of de tribune om elkaar aan te moedigen. En dat heeft denk ik ook het kampioenschap uh, opgeleverd. Met de, de de teamspirit. Absoluut. Ja, want uh, je, vorig jaar uh, was je al een financiële. Zeg je. En nu win je onverwacht. Dus twee keer onverwacht. Uh, zijn die, die verwachtingen te laag of moet je die bijstellen? Nee, ze zijn reëel. Want de laatste donderdag toen we hier nog thuis speelden... konden we nog uh, eerste worden. En we konden ook nog zesde worden. Dus het lag allemaal zo dicht bij elkaar. We wonnen die dag met 5-1. Onder andere tegen Timo de Bakker. We mm -hmm. hebben fantastisch getennist. En ja, daardoor werden we eerste in de pool. En dat was natuurlijk een, uh, nou, dat was al een verrassing. We hebben een klein feestje gebouwd. Ik weet niet, de mensen in Zandvoort hoorden de, de, de geluiden al vanuit de tennisclub. Ja, dat was mooi. Dus het zat er toch wel aan te komen. Ja, het ja. zat er, ja, het zat ja, er aan ja. te komen. Um, je, je kon eerst een, een zesde worden. Het is echt een, een puntensysteem. Ja, het gaat gewoon om, je speelt uh, zes wedstrijden in totaal. Twee heren singles twee ja. dames singles en, en uh, twee heren, een heren en een damesdubbel Het zijn totaal zes wedstrijden. Die moet je afspelen tijdens de reguliere competitie. Dus je kan maximaal zes punten krijgen en minimaal uh, nul natuurlijk. Ja. En dan is het gewoon optellen. Gewoon optellen van de punten. En dat gebeurt dan ook op, in, tijdens de play offs zijn natuurlijk, gewoon, dan, win je, dan haal je de finale of haal je de finale niet. Of je wint het toernooi of niet. Op het moment dat je 3-2 voor staat dat en je voor staat zet voor ben je klaar. Dat hadden wij dit jaar dus. Ja. Nou, Drie, twee stonden ervoor en de heren stonden wel op de baan. Maar ja, ze, die tegenstanders konden ons nooit meer inhalen. Want ze stonden al twee sets achter tegen ons. Ja, en toen was het uh, feest. ja Speel je er nog uit beleefdheid of is het dan gewoon over? Het is over. Ja? Het is feesten, ja. ja. Ja, die concentratie is er dan niet meer ook. Hè. Dat, uh, ja, het is natuurlijk voor die tegenstander eigenlijk ook niet meer leuk. Nee, het is in, voor niemand leuk. Uh, Dus wat, dat moet ook niet, want dan wordt nee, het ook nee, nee, geen leuke nee. wedstrijd meer. Ja. <laughs> Maar ja, dan, uh, dan is het feest. En uh, na het feest wordt er nog eens nagedacht, denk ik. Dan slid. Uh, Met een duur wordt een nabespreking. Uh, zijn dan de pijlen alweer naar volgend jaar gericht? Uh, ja, want we zullen wel moeten. Want volgend jaar mogen we de play-offs op ons eigen park organiseren. Dat en, komt omdat je jullie kampioen zijn geworden. Ja, de, ja. Kampioen, uh, de kampioen die mag uh, het jaar erop de play-offs organiseren. Dus dat is ontzettend leuk. Maar... Uh, je moet dan wel zorgen dat je bij de bovenste vier eindigt. Want je moet er niet aan denken dat je playoffs op je park hebt zonder je eigen oh, Zonder dat je het helemaal moet. De play-offs uh, uh, dat trekken natuurlijk een heel boel publiek. En jullie hebben natuurlijk een prachtig park. Uh, maar Eigenlijk maar twee publieke kanten. Denk je dat je die allemaal kwijt kan? Nou, dus zullen tribunes moeten komen. Ja. Op de, dus op op de, de, de kopskant? Stappen. Nee, ik denk uh, ik denk op baan drie. En nou, dat moeten we nog bekijken, of op baan 5 of op baan 7. want die zaterdag speel je natuurlijk twee halve finales. Dus wordt er op vier banen gespeeld. En uh, ja, we hebben het er al een, een klein beetje over gehad, maar de, uh, weet je, in de, in de omgeving zijn zoveel tennisliefhebbers, dat het zou ons niet verbazen als er gewoon uh, minimaal duizend mensen komen kijken. En die moeten wel kunnen zitten. Het geeft wel een enorme boost voor de, voor de club ook natuurlijk, hè, dit. Ja. ja. Ja, het is, het is fantastisch voor de club. Als je ook merkte de, uh, de eerste twee dagen nadat we kampioen waren geworden... hoeveel reacties we gehad hebben, hoeveel uh, mensen het gevolgd hebben... en uh, überhaupt hoeveel mensen van Zandvoort er in Amersfoort waren, dat was, uh, ja. was geweldig. Ja. Maar jullie hebben volgens mij niet te klagen over belangstelling voor de club, toch? De club bloeit en groeit nog steeds. Ja, nou we hebben ruim uh, 800, ik denk rondom 850 leden... Ja. Maar we zitten wel een beetje krap qua accommodatie hoor. We zitten echt uh, aan, onze, aan onze max een beetje. We hebben voor het eerst natuurlijk verlichting gekregen vorig jaar op vijf banen. Dat doet natuurlijk wel, zeker uh, in het voorseizoen is dat lekker. Dat je, en na het seizoen natuurlijk ook, dat ja, je even kan doorspeilen. Dat is, dat is prima. Maar dan nog blijft er, we hebben zoveel jeugd. We hebben iets van uh, 250 kinderen onder de 11 jaar. Ja. Dus dat is behoorlijk veel. Dat is wel mooi hè? Dat ja, ja, ja. ja, dat is prachtig. Een... En daarbij hebben we natuurlijk ook een, een, een wedstrijdafdeling. Ik moet niet het recreatie vergeten. Want de kinderen die gewoon één keer per week komen tennis en het leuk vinden. Maar ja. we hebben natuurlijk ook een wedstrijdafdeling. En die komen, we hebben natuurlijk enorme zuigkracht in, in de regio. Want heel Kennemerland, als je een beetje kan tennissen, dan ja, klinkt een beetje onaangekomen komen ze naar Zandvoort toe. Want omdat onze structuur is toch wel in orde. En we hebben echt goede jeugdspelers. We hebben Nederlands kampioen Meisjes tot en met 12 jaar dit, speelt bij Zandvoort. Nummer 3 van Nederland tot en met 12 jaar. Nummer 3 van Nederland tot en met 14 jaar. Dus we hebben echt wel goede jeugd ook nog spelen. Ja, dat, dus Dat praat zich rond binnen de tenniswereld. Absoluut. Dan, uh, ja, Je ziet dat bij hockey ook wel. He. Op het moment dat Zandvoort het niet meer doet, gaat iedereen naar rood-wit. En andersom komen ze branden meer toe, dat is bij de tennis ook zo. Ja, ja dat gebeurt. op een gegeven moment zit je muziekje, natuurlijk vol. Ja, we zitten al aardig vol. En dan moet je zeggen, jammer maar, ga maar naar de ja, wachtlijst. Wachtlijst. Ja. Is er überhaupt nog een ruimte voor uitbreiding bij jullie? Nee. Ik, nee, we ja, moeten dat je dan zo'n is... duin afgegraven ja, je graven, dat ik Heb dat je met de buurt? Ja, nee, ik zie dat niet gebeuren. Wat we wel hebben met die play-offs. Het parkeerprobleem. Echt een pro dat, is een echte, dat moeten we gaan oplossen Zou je het kunnen organiseren net als wij de golf hebben gedaan. Dat je gaat parkeren op het screen met panelbussen Ja, dat zou zoiets zou kunnen. Ja. Dus daar moeten we echt over na gaan denken. Hoe we ja. dat het beste kunnen gaan doen. Dat is het dus. En dat zegt Hans ook al. Je, uh, je hebt gewonnen. En je krijgt het dan zo in je schoot geworden. Van, uh, doe de play-offs. Maar het heeft natuurlijk heel veel organisatiewerk. Uh, uh, te doen en het begint natuurlijk al met te denken hoeveel er komen en waarom we ja, het allemaal kwijt? Want ik kan me voorstellen, wat je zegt in de regio gaan mensen dan naar Zandvoort komen, wat natuurlijk helemaal geweldig is, maar je moet je natuurlijk wel ergens kunnen parkeren. Absoluut. Dat is dan eigenlijk een luxe probleem hè? Want... Ja, dat is super leuk. Ik bedoel, ja. uh, ik denk dat het uh, na Davis Cup is dit het, uh, het hoogste uh, en, de, en, de, en de twee hele grote toernooien die we hier hebben is de Eredivisie het hoogste wat je kunt kijken ja. naar tennis. Ja. En het is uh, gratis ook nog. Alleen, uh, we moeten wel wat uh, dingen oplossen voor volgend jaar. Ja, dat nou, lijkt wel. wel, dat wel, dat lijkt wel. wel. Ja. Ja, misschien is het wel een leuk cateringbedrijf dat jullie willen ondersteunen. Maar je die moet natuurlijk een beetje voor je eigen kantine blijven werken. Nog. Ja, absoluut. Nou, de gemeente moet hopelijk een beetje helpen en meedenken. Dat is Goed. wat wij eigenlijk een beetje op rekenen. Nou, is er volgende week uh, pop-up weekend en dit is dan ook een soort pop-up uh, kampioenschap. Want volgend jaar mag je dat ineens organiseren. En uh, de gemeente is uh, dat betreft wel willing om dat soort evenementen te ondersteunen. Dus uh, klop zeker aan de deur bij uh, de wethouder. Gaan we zeker doen. Ja, het is een mooi stukje zandvoortpromotie, vind dus ik. Oh. Dat moet lukken. Nou, straks komt uh, de directeur van de VVV, die kunnen we er ook nog even bij betrekken. Die kunnen we er ook nog even ja, bij betrekken. Ja, betrekken. Ja, heel, de goed, heel goed. Heel goed. <laughs> um, ik weet genoeg. Ja, voilà. Ik heb al mijn vragen gesteld over pros en, uh, en dat soort dingen. Het is ja, wel. fijn dat ze er uh, waarde van dat, uh, ja, uh, uh, dat is er nog wel eentje voor volgend jaar. Uh, kom dan zeker een keer in de aanloop uh, uh, van de wedstrijden nog een keer wat vertellen. Want dat vind ik natuurlijk wel leuk om daar ook wat bekendheid aan te geven. Aan, uh, dan de playoffs. Heel goed ja. idee. Nou, gaan we ja. zeker doen. Hoewel we dit jaar echt qua aandacht van de Zandvoortse courant hebben we echt heel veel aandacht gekregen. Een hele pagina. Dus daar hadden we wel niks over te klagen. Dat was nou, maar. prima. Moet ook al. Dat is ook Toch? Ja. Heel ontzettend bedankt. Ja, graag bedankt. En je terug in het, het... hooggeland ben. Ja, en het is een beetje rust in de tent. Um, wij zouden het hebben over culinair zandwoord en daar gaan we het straks over hebben. Uh, omdat we wat tijd over hebben, gaan we beginnen met de agenda, die is weer barstensvol. vol. Uh, heb je het allemaal bij elkaar gezocht, Rob? Ja, we hebben het bij elkaar gegroeid. Er gebeurt zelf in ons prachtige <laughs> dorp. Dat, uh, wat dat betreft, we hebben nog tot 26 juni de tentoonstelling... toerisme in Zandvoort door de jaren heen in het Zandvoorts Museum. Ja, en in datzelfde museum is het tot 21 juni ontpopt. Er is een popart-expositie en die is ook in het museum. Ja, en uh, dan hebben we ook nog in uh, pluspunt uh, een schilderijen-expositie tot en met eind juni van Mona Meijer-Adelgeest. En in pluspunt dus op de Vleemingstraat nummer 55. Het is uh, vandaag ontzettend druk, de dertiende, want uh, uh, er is natuurlijk ook nog een festival op het circuit in de clouds. Maar er is ook vanavond om 8 uur uh, Boeddha en de Beach Dance Party in de haven van Zandvoort. Uh, aanvang is 8 uur en het kost een tientje. En uh, ja, ook de, voor de elfde maal alweer uh, vandaag. met Talassa de haringhappen deelname kost 5 euro. Huig en Bram Molenaar tonen dagverse vis en vertellen allerlei wetenswaardigheden. Daarna dus de Hollandse nieuwe proeven met een glaasje korenwijn. Er is live muziek in Talassa en de opbrengst van uh, dit hele festijn. gaat naar de aanleg van een minder valide pad tot op het strand. En dat is een, een mooi initiatief natuurlijk van de familie Molenaar. Ja, dat zijn van die uh, dingen die heel graag vergeten worden. Ja. Uh, je ziet ook van die, die, die rolstoelen met die ballonbanden. en, en ja. Dan zie je toch mensen het, het genot van het strand kunnen meemaken. Ja, nou, helemaal goed hoor. Prima, uh, mooi als uh, het is. Er wordt vanmiddag gefietst. Ik weet alleen niet hoe laat dat begint. Uh, dat is de 24 uur. Cycling op het circuit. Is ja, jij het begin? Er, er ik dacht twee uur. Er is echt nog meer te doen dan alleen maar 24 uur fietsen. Er is de dikke bandenrace. Ja. Er is uh, Voor de kleintjes is er van alles nog wat te doen. Kortom, het is een, uh, een spektakel op twee velen, maar dan uh, pure mensenkracht. Ja, en het gaat, uh, het gaat de hele nacht door. Ik kan mij nog een nacht herinneren dat het ontzettend slecht weer was. En vorig jaar ging het wel goed geloof ik. Ja, het ging vorig jaar heel aardig. En uh, de weersvoorspellingen zien er nu ook best wel redelijk uit. Dus uh, we zijn benieuwd. Gaat u eens kijken op het circuit. Het is een uh, mooi fietsevenement. Ja, uh, morgen, en dat is het ook op het circuit, elektrische fietsen. En dat hoort natuurlijk allemaal bij het, uh, bij het programma. En als je wil duiken, kan dat morgen ook bij het dive-in en beach-event. Uh, Scuba Republic, en dat is aan de Boulevard. En van 10 tot 4 kan je daar mm, duiken. Dan gaan we naar woensdag, woensdag 17 juni, de Filmclub Simon van Kolm presenteert de Second Best Exotic Marigold Hotel. In het uh, circus het aanvang is om half acht, dus de filmclub Simon van Kolm. Ja, en ook in de uh, bioscoop uh, de 18e, dat is donderdag. Rendezvous. En dan is het Ladies Night in de bioscoop. En je ziet altijd barsters vol met dat soort avonden. Ja, en dan 19 juni, wereldrecord uh, Haringhappen, daar gaan we het uh, in het tweede deel van dit programma over hebben. Uh, 19 juni schrijft dat zo vast in uw agenda en zorgt dat u daar bent om acht uur, uh, zes uur avond. Om zes uur ja. uh, begint dat, het begint al eerder, maar daar gaan we het ook straks over hebben, met de, misschien wel even met de speaker. Ja. Um, dit is wel in het kader van het pop-up weekend, er gebeurt in het weekend van alles. En de, de komende uh, dingen die wij gaan roepen, die vallen daar ook onder. En dat is uh, om te kijken of wij in Zandvoort van alles kunnen organiseren... met zo min mogelijk regelgeving uh, wat er normaal bij hoort. Het weekend uh, nou zat hier Movie Night on the Beach. Glow in the Dark uh, Volleybaltoernooi. Uh, je kan wel kijken op popupzandvoort.nl. Daar staat het hele programma op. Ja, prima. Amsterdamse middag in Zandvoort bij Plazant. Om 1 uur begint dat op 20 juni. Shoestring durft in Brussel aan zee. Diverse workshops en activiteiten. Is de 20e uh, om drie uur tot 11 uur s avonds. En de entree is 12,50 euro in Brussels. De 20e en de 21e, dus ook Beach Throwdown. De twee sportevenement. Op de boulevard Banaar bij uh, nummer 23A. Ja, en dan heb jij natuurlijk 20 uh, en 21 juni ook al wat te doen op het circuit. Nee, nee, nee. Daar hebben ze een Engelse collega <coughs> uitgenodigd. Dat vond ik niet zo erg trouwens. Nee? De een Eurofest. <laughs> dat is een uh, evenement dat vooral. Uh, Engelse deelnemers met zich meebrengt van de Engelse autosportclub. Wat, wat voor auto's moet ik dan... Uh, uh, echte cl Engelse clubkampioenschappen. Uh, Caterham, sportwagens. Classics? Uh, of, of, of, ja, deels classics. Deels classic? de, de Engelse autosport heeft natuurlijk oh, ja. allerlei gradaties. Mm -hmm. In Nederland is dat niet zo. Maar in Engeland ken je de echte en Die worden georganiseerd altijd door de BRCC. Maak een uitstapje voor de tweede keer. Uh, nu naar Zandvoort. Het is schitterend om te kijken, want je ziet iets wat je nooit ziet. Mm Hoe -hmm. moet ik me dat voorstellen? In clubs, zijn het autoclubs? Nee, het dat zijn, dat zijn allemaal wel klasses uh, zeg maar verdeeld in diverse merken. Oké. Okay. En wat, wat we wel zien, alleen het is altijd heel veel. Nee, als de Engelsen met een hem gaan racen, die kleine sportwagen, ja. komen ze met een man of zestig. Oh. Het, want ja, en dat maakt dat allemaal wel heel aantrekkelijk. Hè. Dus er komen heel veel mensen naar uh, het circuitpark Zandvoort, volgende weekend. gaat er eens rustig voor zitten en gaat even lekker kijken. 21 juni, Kerkplein op Stelten, een actieve dag voor kinderen en volwassenen. Vanaf 10 uur en dan uh, beginnen de kinderen met spelletjes en dat gaat heel langzaam over in een volwassen feestje. Ja, die zondag de 21 juni ook nog jazz aan de zee bij Thalassa, een en uh, uh, hun aanvang is vier uur s middags. Uiteraard Classic Concerts doet ook nog steeds mee. Uh, het Kennemer Jeugdorkest in de Protestantse Kerk. Om half drie is de kerk open en om drie uur begint het. Ja, en die week die daarop volgt uh, is de fietsvierdaagse. Maar daar horen we ongetwijfeld nog veel meer over. We gaan even naar een stukje muziek ja. voor het uh, volgende programma onderdeel. Waar ik begon, als groene bloemen, Tuinen licht kennen mijn land in de zon. De bloemendaalse lanen, de sloppen van de stad, waar ik een toekomst droomde die ik s morgens weer vergat. Ik dwaalde in vele steden, in donkere stegen rond.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 Hij, uh, hij zit hier heel ontspannen, maar we hebben hem toch maar even gevraagd... want eigenlijk is hij hier voor een ander uh, onderdeel... Uh, wat hij samen met Patrick Berg zou komen vertellen... over het Haring-wereldkampioenschappen. Um, nou, uh, in, in, in een heel kort gesprek wat we net even voerden... vallen mij twee dingen op. Um, De luisteraars ben... weten nog steeds niet wie tegenover je zit. Zoveel nou, ja, zo ben, zo ben ik nog niet. Oh. Kijk, hij is een tijdje weg geweest bij die radio en nu komt hij sneerend terug... De eerste uh, valse opmerking is alweer gemaakt. Ja, okay. Pieter Joustra. ik had het twee zinnen later willen zeggen... Uh, omdat wij samen even terug wilden blikken naar wat gisteren gebeurd is. De Erwin uh, Hilbers... Uh, ja, dat is, dat is natuurlijk heel bijzonder. Hè? Ja. Uh, kijk, als we naar het verleden terugdenken... Uh, dat zijn vader Theo uh, dit soort evenementen organiseren samen met de Wurf... Uh, er was nog Volksdanser bij ook... Maar het concept was heel eenvoudig. Lange tafels, aanschuiven en lekker eten. Weet jij uh, nog wanneer de laatste maaltijd met, uh, met meneer Hilbers was? Want er is een heel stuk tussen geweest. Ja, ik denk dat ik dan gauw na 20 jaar terug ga. Ja? Ja, ja, zeker. Maar Erwin die steekt zijn nek uit. Ja. En die zegt van uh, we gaan het weer uh, oppakken. en We gaan het weer organiseren op het uh, Gasthuisplein. En het was natuurlijk weer volle bak. Eh, 235 mensen. Ik zag mensen van het strand afkomen op blote poten en dergelijke. En die zeiden: wat is dit? En die konden meteen aanschuiven, 13,50 betalen. En die zaten te genieten van een kopie vishoop vol met kanaal en daarna een enorme moot vis. met alles erop en eraan en een ijsje in de afloop. Het was weer voortreffelijk. De heer Kroon heeft zich niet onbetuigd gelaten met het, uh, met het visje, zou ik maar zeggen. Nee, dat was een behoorlijke vis, moet ik zeggen. <lacht> en, en Jaap, die, die genoot ook, hè? Jaap, ja, Kroon van ja. het geel. Nou, even ook wel. Ik zag hem glimmend met zijn zandvoertes rondlopen. Dus... Nee, ik vond het wel in het begin een echt zandvoortsgehalte. Want als je het zag, dan waren het toch wel bijna allemaal zandvoorters die er zouden te genieten. Maar nogmaals, je, je zag opeens ook allerlei buitenlanders erbij komen en aanschuiven. En die zeggen: ja, dit is toch een traditie die je moet voortzetten. Nou, maar dat is wel iets heel moois, want die, die, die buitenlanders die schuiven aan, maar die gaan ook naar, naar huis. Ja. En dan hebben we een prachtig verhaal te vertellen. Dat is natuurlijk, Precies. dorpsen kun je het niet hebben, hè, dan dit soort dingen. En dan zie je dat zo'n plein dan toch weer goed gebruikt kan worden, hè, want we, we klagen wel eens... Er is niets mis met het plein. Dat, dat met het plein, dat het niet in de looproute zit, maar nu was het toch volle bak. Ja, die... Uh... Voor dit soort evenementen is het, is het een, een prachtig plein, dus we moeten daar niet al te veel over zeuren. Je moet, als je wat organiseert, kan dat makkelijk daar zo. Alleen je moet weten wat je organiseert. Zeker als het voor Zandvoort dus is, kan je dat prima organiseren. Um, jullie zaten aan een hele lange tafel. Jullie ja. waren uitgenodigd. De verkeersregelaars van Zandvoort, nou, we waren met 14 man. Die uh, werden beloond door uh, het casino, die had dat die prijs betaald, ons die toeringsprijs betaald. En wij werden uitgenodigd door Erwin Hilbers om als verkeersregelaars daar aan de tafel te zitten. Ik vond het een, uh, een, en, een, uh, een heel aardig initiatief. Oh, uh, ja, het werd, werd zeer op prijs gesteld. Kijk, wij als verkeersregelaars, wij doen ons werk onbetaald. Uh, als er een evenement is, ja, dan wordt er even geroepen van... Uh, nou, we hebben tien uh, man nodig. Uh, kan je morgen komen van twaalf uh, tot vier. Uh, en nou, dan sta je daar in je pak. En soms is het mooi weer en dan is het leuk en aangenaam. En, soms maar komt het met naar beneden. Ja. Met, met die, die hardloopwedstrijd een paar maanden <laughs> geleden. Uh, ik stond op de Noordboulevard in, in Windkracht 10 en... en in de regen, de, de regen die stond in mijn schoenen, het was verschrikkelijk. Maar je doet het, want ja, je het doet uh, het voor Zandvoort. Het Wet en Wild uh, circuiren was dat... Ja, uh, maar je ja. doet het voor Zandvoort en dan staan we daar. En ja, onder de verkeersregelaars zijn er een groot aantal EHBO'ers. Dat is ook altijd makkelijk als er dat is. Dan heb je meteen een EHBO bij de hand en je een ander gespecialiseerd. Het is uh, de voor verkeersregelaars en de EHBO. Dat is een beetje een, ja. een club die, die uh, verweven is in elkaar. En, en ook, er, weer er, er de, wordt, ook weer de Vierdaagse. Er wordt, uh, uh, uh, en ik doe dat zelf ook, als ik het organiseer, heel, heel makkelijk naar jullie gekeken. Ja, uh, we hebben een grote ploeg vrijwilligers. Dus er zijn organisaties die iets organiseren van, ja, nou hebben we vrijwilligers nodig. Hoe komen we aan zoveel mensen? Nou, dan is het één telefoontje naar Leo Miesbeek. En en dan die, gaat, die gaat dan even rondbellen en organiseren. En wij krijgen dan een, een, een telefoontje van, ja, morgen moet je komen. <lacht> Want er is een evenement. We, er komt een of andere wandeltocht voorbij over een hardloopwedstrijd uit Haarlem. Die moet even het verkeer af gaan, gaan regelen. Nou, prima, dan doen we dat. Ja. Nou, heb je, uh, ik heb daar wel eens met Leo over gehad. En ik heb er zelfs bij gestaan dat hij ongeveer uh, uh, verrotgescholden werd. Om het nog netjes te zeggen. Heb je daar wel eens last van? Oh jawel, dat gebeurt wel eens. Maar dan trek je je schouders op. En dan... <laughs> ja, ik, ik vond dat heel vervelend. Nee hoor, nee, nee, nee. Ik heb wel eens gehad dat iemand erg ongeduldig was. Nou, dan ga je even praten. En je gaat het uitleggen. En rustig aan. Je moet nooit meedoen in de rellen en dergelijke. En mensen hebben dan meestal wel begrip voor de situatie. Uh, het tweede puntje waar ik het even over wil hebben uh, is over de PBO. Ja, we hebben een, een soort van raad van toezicht bij de radio. Een raad van commissarissen, dat heet PBO. En uh, vroeger werden de leden van de PBO benoemd door de gemeenteraad. Nou, dat is al een jaar of vijftien uh, geleden is dat afgeschaft. Mm -hmm. uh, nu benoemt die raad van commissarissen zichzelf. volgens benoemt zichzelf uh, geadviseerd door het bestuur meestal. Uit elke geleding uh, moet je iemand hebben die in, ja. die, uh, in die commissie zit. Nou, de, de, iemand namens de ouderen, iemand namens de jeugd, iemand namens de cultuur. Eh, eh, alle sectoren moeten vertegenwoordigd zijn. Heb je geen PBO, dan is het einde oefening voor de radio. Zo simpel is ja, het. Want, het. Uh, er is een overkoepelorganisatie en uh, ik heb daar ook in gezeten in die PBO. En dan komt dus ook iemand echt bij jouw vergadering uh, uh, luisteren. Ja, ja, we moeten maar... verslag uitbrengen aan de commissariaat uh, commissar uh, commissar van de media. Ja. Dat is onzegene uh, die, die van ons wil weten hoe gaat het bij de radio. Uh, twee maanden geleden uh, moest er weer een nieuwe termijn van vijf jaar vergunning worden afgegeven. Dan wordt er advies gevraagd aan de PBO. Wat vind je van de radio? Hoe functioneert de PBO? Zijn ze wel compleet? Mm -hmm. Zo niet. Dan kan je kijken bijvoorbeeld naar de branding in Heemstede. Die had geen PBO meer. Einde van de zendmachtiging ja. en Heemstede werd gestopt. Um... De pbo die bewaakt eigenlijk uh, de kwaliteit van de radio. Kan jij een sector op zijn spuren? Nou, er zijn sectoren dat ik zeg van bijvoorbeeld de kerk. Er is uh, relatief weinig uren dat er iets over de kerk wordt mm -hmm. verteld. Een ecumenische dienst zou bijvoorbeeld een oplossing zijn. Uh, maar er is wel voldoende aandacht voor de diverse evenementen. Als het aan mij ligt, maar dan kom ik op het vak van de programmaleider, die overigens door de PBO wordt aangesteld en ontslagen. Bijvoorbeeld sport. Er zou meer aandacht aan sport moeten zijn. En het is geprobeerd, vrijdagavond. Maar dat is hier gestorven. Eigenlijk zou je daar meer aandacht aan Ga je daar uh, dan actief naar de programmaleider toe? Van luister, ja. ja. Dat is het. En ik wens. Uh over een half jaar resultaten zien? We hebben lijsten van zoveel uur dit, zoveel ja. uur dat, zoveel uur dat. En daar spreken we dan de programmaleider op aan. Uh, het is niet het bestuur, die staat er los van, maar de programmaleider spreken we daarop aan. De programmaleider wordt, je zegt het, die wordt benoemd vanuit de PBO? Ja, niet door het bestuur, maar door de PBO wordt de programmaleider benoemd. Die, die moet eigenlijk, het is de uitvoerend orgaan van, van die PBO. Precies, precies. Ja. precies. Dus dat... Uh, Sinds een maandje ben ik daar weer mee bezig. Oh dus ik je, ben weer terug op een hij, hok. Kan, hij kan kan het kan de honk we zijn eigenlijk gewoon die in die radio ja. en dat zo simpel is het ja maar jongens laten we nou wel zijn die radio, die radio is natuurlijk uniek als je nu kijkt oude getrouwen jonge getrouwen hier achter de techniek dat gebeurt overal jonge lui aan de presentatiekant precies eh, afgelopen donderdag zat ik even in de studio en er zat een groep uit Ierland uit Dublin die even over was gekomen die in Amsterdam een optreden heeft in een groot uh, gebouw en die zeiden we gaan naar Zandvoort toe en we gaan even hier optreden. Ik heb nog maar één minuut, maar ik wil toch even weten van de programma uh, uh, van de uh, PBO, PBO. Uh, hoe denken jullie over televisie? Heel kort, want we moeten zo naar het nieuws. Ik vind de televisie best goed, maar het moet wel inpasbaar zijn, want op het moment dat je televisie vertoont, gaat het ten koste van de reclame op Text TV. Ja. Dus daar moet een andere oplossing voor komen. Ja, dat moet je ja, tactisch ja, regelen aan de rest. Mooi. Op, uh, Pieter Jouwsta, bedankt even voor deze okay, intermittel. Bedankt. We gaan uh, naar de muziek en naar het nieuws en dan zijn we zo weer terug. Ja, tot zo.